Blind voor mens en recht 26 februari 2024 Commissievoorzitter, toeslagenaffaire kan morgen weer gebeuren. Auteurs, Lisa van der Velde en Remy Kok. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening heeft blootgelegd hoe het toeslagenschandaal kon gebeuren. Er worden verschillende patronen aan het licht gebracht en die bestaan tot op de dag van vandaag nog steeds. En dat is volgens voorzitter Michiel van Nispen van de commissie... het ernstige aan de situatie. Dit kan morgen weer gebeuren en het kan in ieder van ons overkomen. Het is ook de dag dat de parlementaire enquêtecommissie... haar eindconclusies presenteert over het fraudebeleid van de overheid. En die zijn snoeihard. De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen. En hun bestaanszekerheid. Dit heeft geleid tot vermorzelde levens. Kinderen van wie de jeugd is ontnomen... ...en een groot maatschappelijk wantrouwen richting de overheid. Zegt commissievoorzitter Michiel van Nispen. en die had ook nog een waarschuwing. En het erge is, sommige fouten die zitten nu al bijna twintig jaar in wetten en regels. Tot op de dag van vandaag faalt de wetgever in het oplossen van deze problemen... ...terwijl mensen nog steeds de gevolgen hiervan dragen. We zijn bij je tot half zeven. We praten nu ook verder over dat rapport. Want ja, dus door compleet overheidsfalen op alle niveaus en mensenlevens kapot gemaakt is de conclusie. En als er niet snel fundamentele veranderingen in het systeem worden doorgevoerd, zou dat in de toekomst opnieuw kunnen gebeuren. Dus de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid van het eindrapport Blind voor mens en recht. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de uh, commissie... ...maakt nog meer belangrijke punten en heeft ook aanbevelingen. Welke zijn dat? Ja, het is een heel stevig rapport. Ik heb het hier, nou, als je even kijkt, het is enorm dik. Het is een behoorlijk rapport mm. uh, met natuurlijk als aanleiding de toeslagenaffaire, hoe dat heeft kunnen gebeuren. De commissie concludeert dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht blind zijn geweest voor mens en voor recht... ...en dat daardoor mensenlevens zijn vermorseld pijnlijk omdat het juist via de sociale zekerheid was er. dus het waren de mensen aan de onderkant van de samenleving en als ze dan naar de rechter stapten, kregen ze ook nog eens een ongelijk en bleven al die hoge boetes staan. Nou, daarom een lijst van 19 aanbevelingen. Ik zal de belangrijkste opnoemen. Mm -hmm. Voortaan moeten wetten kunnen worden getoetst aan de grondwet. Uh, introduceer een recht op persoonlijk contact, want mensen konden vaak niet eens uh, terecht met hun problemen, kregen niemand aan de lijn. Toon politiek lef en schaf eindelijk een keer het toeslagensysteem af... wat natuurlijk al jaren geroepen wordt, eh, veroorzaak van veel problemen. Niet doorslaan in de fraudeaanpak, want een foutje maken is niet gelijk hetzelfde als frauderen. Meer geld voor sociale advocatuur en rechtsbijstand. En ook de Tweede Kamer moet beter werk maken van goede wetten maken. Nou, ik sprak erover met Michiel van Nispen, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie... en ik vroeg aan hem, van, ja veel van deze dingen wisten we al, wat is er nou nieuw? We wisten grotendeels al wat er was gebeurd in het toeslagenschandaal... Um, ...onbekend was nog uh, hoe dit nou kon gebeuren en wat hiervoor de verklaringen waren. En ik, we hebben verschillende patronen blootgelegd, dat zijn onze conclusies... ...maar dat zijn ook patronen die tot op de dag van vandaag niet opbroken zijn. En die ernst van de situatie, het besef, dit is nog niet... Doorbroken. Dit kan dus morgen weer gebeuren en het kan een ieder van ons overkomen. Ik denk dat dat een heel ernstig besef is, wat bij mij in ieder geval uh, uh, tot de zelfverzekerde houding leidt, dat ik me niet kan voorstellen dat deze aanbevelingen niet worden overgenomen. Want niemand wil dat een dergelijk grondrechtenschandaal zich weer zou voordoen. Ja, en in dat licht verklaart u dan dat bijvoorbeeld iets als het toeslagensysteem, waar bij de invoering ook kritiek op was, dat wat er nu nog steeds is, ondanks dat iedereen er vanaf wil. Ik denk dat men de veronderstelling heeft dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar er is wel een probleem. En je ziet dat er al die, dat toeslagenstelsel, dat is zo rondom 2006 ingevoerd. De Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen. Daar zitten hele grote verkeerde keuzes in. Met financiële risico's voor mensen en onrealistische verantwoordelijkheden. Sindsdien zijn er stapels met rapporten verschenen. Die eigenlijk zeggen, je moet hier vanaf, je moet dit niet doen. Maar steeds is er iets anders belangrijker dan de tanden zetten in die taaie kost. Want het is best ingewikkeld voor een bewindspersoon en voor een Tweede Kamer. En misschien haal je daar ook helemaal niet zoveel politieke voldoening en aandacht uit. Maar het moet wel gebeuren. En daarom zeggen wij ook, dat is een van onze aanbevelingen, toon politiek lef. Laat andere belangen, organisatorische belangen, politieke belangen nu niet de doorslag geven. En zorg ervoor dat dat toeslagenstelsel nu eindelijk wordt afgeschaft. Maar zegt u dan ook dat de politiek daarin eigenlijk tot nu toe heeft gefaald dan? Ja, de politiek heeft daarin gefaald. Uh, de wetgever heeft daarin gefaald. Het kabinet heeft oh. geen wet aan de Kamer uh, uh, voorgelegd uh, met uh, het afschaffen van een toeslagenstelsel. Uh, dus ja, daar, dat, is, uh, dat is absoluut een vorm van falen. U heeft 30 jaar fraudebeleid onderzocht. Is er nou een punt aan te wijzen waarvan u zegt, hier is het begonnen met fouten gaan? Nou, dat, dat, is, dat is dus het hele complexe. Um, wij hebben wel foute wetten, foute politieke keuzes in wetten gezien, met name vanaf 2005. Met de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen. Met de wet op de kinderopvang. En vervolgens zie je ook nog een verharding van het fraudebeleid met het aantreden van kabinet Rutte 1. Dat is in 2010. Ook dat is wel opschreven als een kantelpunt. Omdat daarin de, de hele harde fraudewet werd ingevoerd in de sociale zekerheid. Waarbij um, het onderscheid tussen een foutje en fraude volledig wegviel. En de boetes ook zijn vertienvoudigd. Dus mensen die... Bijvoorbeeld voor 10.000 euro ten onrecht een uitkering hadden ontvangen. Die moesten die 10.000 euro terugbetalen. Maar ook 100% boete kwam daar bovenop. Die moesten ook nog eens die 10.000 euro aan boete betalen. Dus dat is echt een verharding van het schouderbeleid geweest. Nou, Tot slot, u heeft net de angst uitgesproken dat iets als een toeslagenschandaal... dat dat vandaag de dag gewoon weer zou kunnen gebeuren. Wat moet er nu met uw rapport gebeuren dat dat dus niet meer gaat gebeuren? Wij spreken de hoop en de verwachting uit dat de Tweede Kamer deze aanbevelingen heel serieus gaat nemen. Wij kijken uit naar het Kamerdebat, maar wij hopen ook dat de Tweede Kamer tegen het kabinet zegt... al deze aanbevelingen die zullen moeten worden uitgevoerd. Geen blindheid meer voor mensenrecht. Mensen moeten kunnen rekenen op een rechtvaardige behandeling door de overheid. En om dat te doen zijn die aanbevelingen nodig. Moet de rechtsstaat worden versterkt? Moet het toeslagenstelsel worden afgeschaft? Moet de toegang tot het recht worden verbeterd? Dus dat zal echt allemaal in de komende tijd heel snel moeten gaan. En dat zei Michiel van Nisbe, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening tegen ons politiek verslaggever Mats Akkerman.